8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Pijn op in haren na Facebook rellen. Facebook-initiatief om rommel in haren op te ramen. En doden in Libië na protest tegen milities. <tot>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 De onrust was het gevolg van een hype op Facebook... die was ontstaan doordat een meisje van 16 een feestje aankondigde. Ze was vergeten de uitnodiging als privé aan te merken. Duizenden jongeren uit het hele land kwamen naar Haren. Volgens de politie verwachtte niemand dat er werkelijk een feest zou zijn. De meesten wilden gewoon zien wat er zou gebeuren. En een kleine groep kwam dolbewust om te rellen, zegt de politie. En op Facebook is een actie gestart om de rommel in Haren op te ruimen. De initiatiefnemers van de actie, die Project Clean X Haren wordt genoemd... hebben mensen opgeroepen om rond het middaguur naar het station te komen... met een bezem en vuilniszakken. De schoonmakeroproep op Facebook heeft al meer dan 10.000 likes gekregen. In Benghazi in Libië zijn zeker drie mensen omgekomen bij protesten tegen milities. Tienduizenden mensen demonstreerden gisteren vreedzaam tegen de macht van deze gewapende groepen. S'avonds liep het protest uit de hand toen betogers de gebouwen van milities bestormden en in brand staken. Bij een van de bestormingen werden de betogers opgewacht door militieleden met machinegeweren. Behalve drie doden zijn er zeker ook twintig gewonden. De regering in Tripoli heeft iedereen opgeroepen tot kalmte. Ivoorkust heeft zijn grens met Ghana gesloten nadat een controlepost van het leger vanuit Ghana was aangevallen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij volgens de Ivoriaanse regering zeven aanvallers zijn gedood. Enkele uren eerder werden drie politiebureaus overvallen. Daarbij vielen drie doden. Volgens de regering zijn de aanvallen het werk van aanhangers van al-president Bakbo, die vanuit Ghana opereren. De 700 kilometer lange grens is nu tot nader order gesloten. Bakbo verloor twee jaar geleden de verkiezingen in Ivoorkust, maar weigerde toen op te stappen. Dat leidde tot een burgeroorlog die zeker 3000 levens kostte. Bakbo staat nu terecht voor het internationaal strafhof in Den Haag.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 Dat vindt de advocaat van de benzinedief voor wie de vuik werd opgezet. Hij zei in Nieuwsuur dat hij een zogenoemde artikel 12-procedure begint om vervolging af te dwingen. De benzinedief staat maandag voor de rechter en wordt verdacht van doodslag... omdat hij tijdens een achtervolging inreed op de kunstmatige file en daarbij vielen doden. Justitie wilde de agenten die daarbij betrokken waren niet vervolgen... omdat er geen duidelijke regels zijn voor het opzetten van een file fuik.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 Het weer. Kans op een bui, vooral in het noorden. Verder stapelwolken, maar ook ruimte voor de zon. Er staat een stevige westen- tot noordwestenwind. Het wordt een graad of 15. Morgen eerst droog, met af en toe zon. Later vanuit het zuidwesten bewolking. Smiddags wat regen. En ook na het weekend is het wisselvallig herfstweer. Max is de kleinste publieke omroep. En door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.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 Goedemorgen, het is zaterdag 22 september. Frisdrank Light maakt minder dik dan gewone frisdrank. Het is wetenschappelijk bewezen. Dure Dijken, daar hebben we zo een reportage over. En waar is dat feestje, werd waar zijn de rellen. Duizenden mensen kwamen naar Haren toe gisteravond. En het Facebookfeestje werd geen feest. Want de sfeer was grimmig. De jongeren waren dronken en er werd veel vernield. En de ME voerde uit. Er wordt van alles naar de politie gegooid. Hier is de feestje! Waar is de feestje? feestje? En dan uh, gaan, de drang, gaan de dranghekken ook de lucht in. En stroomt de menigte de Stationstraat in. Een lantaarnpaal recht tegenover de afzetting moet het ook ontgelden. Die gaat werkelijk alle kanten op. Ja, ik denk dat hij wel een paar meter op en neer zwiept. Ja, twee busjes van de politie komen dan met sirenes. Daarachter nog een ME-jeep-achtig iets. En heel veel mensen proberen nu ook weg te komen. Die hebben toch wel door dat het een beetje misgaat hier. Martijn van der Zanden is uh, sinds gistermiddag in Haren. Martijn, uh, weer vroeg op. Um, er waren kijkers en er waren railschoppers. Totale chaos natuurlijk. Was hij gisteravond ook uh, toen de Albertijn... Uh... Nou hoor hier ik... Was ik in, in Haren... Ja, ik hoor voor ik alles, Martijn, door elkaar heen. Laten we eventjes gewoon opnieuw beginnen. Eventjes ja. de situatie van uh, gisteravond. Want als ik dit zo hier hoor, dan waren er zowel kijkers als, uh, als reelschoppers. Ja, inderdaad. Het begon eigenlijk allemaal heel gezellig. Want ik was vanaf de middag in Haren. En toen waren het vooral mensen uit Haren zelf. Die, waren ki die kwamen kijken, die waren nieuwsgierig. Maar ja, gaandeweg de avond werd het steeds drukker. Op een gegeven moment ja, er stonden echt een paar duizend mensen voor die afzetting. Want de stationsweg, die was afgezet. Hè, dat, waar dat huis is, daar mochten mensen niet meer in. Maar ja, op die plek van die afzetting stonden een paar duizend mensen... Er werd uh, flink gedronken ja, en op een gegeven moment uh, werden, werden mensen baldadig en werd er gegooid. En dat begon, nou ja, dat is al niet onschuldig, maar goed, dat begon met blikjes, met flesjes. Ja, en op een gegeven moment gingen de dranghekken die bij de afzetting stonden, die, die gingen ook de lucht in. En daarmee werd de politie bekogeld. Ja, en toen was het natuurlijk goed mis. Ja, kan je echt zeggen dat het er hard aan toe ging? Want jij stond daar midden tussenin. Uh, nou ja, het ging er wel heftig aan toe. Ik heb ook inderdaad wel wat, wat mensen gezien die die flinke klap hebben gekregen van de ME. Van de, van de, van de er is, uh, ja weet je, als je, als je gooit, dan ja, dat, dat kun, je, kun je iets terugverwachten natuurlijk. Uh, dus er werd echt flink hard, uh, flink hard, flink hard opgetreden. En uh, ja, het is een soort kat- en muisspel wat dan ontstaat. Hè. Dat zie je ook met, met voetbalrellen. Dan, uh, de ME komt een stukje naar voren, dan trekt iedereen zich weer terug, dan gaat de ME weer terug en dan gaan de mensen weer een stukje naar voren. Dan wordt er weer gegooid en dan voert de ME weer een charge uit. Dus ja, dat was, dat was vrij na. Vooral ook omdat we in die straat, het was een T-splitsing. Ja, je kon eigenlijk maar, maar twee kanten op. En aan die andere kant stond ook politie. Dus het was, het was vrij beangstigend, ja. Ja, ondertussen is het de dag erna. Het is licht. Je kan de schade echt letterlijk opnemen. Wat zie je om je heen? Nou, ik luister even mee. Dit wordt hier, er wordt hier voor de Albert Heijn geveegd en dat is, uh, dat is hard nodig, want eigenlijk liggen de straten waar alle redschoppers langs zijn gekomen vol met blikjes, met flessen en ja, met weet ik wat voor meer nog rotzooi. Uh, ja, en de Albert Heijn die zou eigenlijk rond deze tijd open moeten gaan om acht uur, maar uh, dat gaat niet gebeuren. Drie ruiten zijn hier ingeslagen en er is geplunderd. En voor het personeel was dat best beangstigend gisteravond. Totale chaos natuurlijk. Dat is hier gisteravond ook uh, toen de Albert Heijn, uh, bestormd werd zou ik maar zeggen zijn we ontvlucht en uh, nou ja, de pijnnoot laat zich zien. Paar ruimen vandaag. Hoe was het gisteravond inderdaad? Uh, beangstigend. Er was echt, uh, ik weet niet hoeveel jonge er waren. Maar ik denk dat het wel in de duizenden liep. En het duurde erg lang voordat de de straat kreeg. Maar nou, ik begreep was dat omdat er zoveel zijstraatjes en steegjes waren... dat ze niet durfden op te rukken. Bang om ingesloten te worden. Dus het duurde allemaal erg lang en dat was erg beangstigend. Maar verder, uh, ja... Ik heb het de zonder kleers afgebracht. Ja, en jullie, hebben, jullie zijn weggevlucht met z'n allen? Ja, ja, eerst stonden we bij de ene nooduitgang. En toen we de jopen deden bleek de hele parkeerterrein ook vol te staan. Dus die ging weer dicht. En toen zijn we uiteindelijk, toen ze door de ruiten kwamen, zijn we via het magazijn het filiaal ontvlucht. Niet echt wat je ervan verwacht had, denk ik, hè, van het feestje. Nou, eerlijk gezegd... Uh, nou, uh, ik had het idee dat dit wel te verwachten viel. Als je ziet hoeveel mensen er op een gegeven moment aankwamen... En uh, ja, hoeveel drank er ook werd verkocht, dat kon niet goed gaan op deze manier. U bent ook al vroeg op. U loopt een beetje door haren. Wat, uh, wat, wat vindt u ervan? Ja, ja dat is verschrikkelijk toch. Bizar. Hoe, hoe was het gisteravond? Ja, het viel nog wel mee bij ons in de straat. Maar als je dit ziet, het is het wel gewoon uh, belachelijk. Enig idee hoe het zo, zo uit de hand heeft kunnen lopen? Nee, dat weet ik niet. Uh, het is gewoon... Uh, ja, uiteindelijk het wel gekken die dit gewoon doen. Weinig tegen te doen? Nee, ik zou niet weten wat. Ik kan er nog harder op slaan, maar dat uh, komt er nog meer, denk ik. Hoe gaan de mensen in Haren hier, hiermee om, denkt u vandaag? Ik denk dat we gewoon geschokt zijn... en dat we maar weer eens even moeten kijken wat er, uh, hoe het een beetje opgeruimd kan worden. Dus, uh... nou, de straat ligt bezaaid met blikjes, flesjes en ja, weet ik veel wat. Hè? Ja, ja dus, uh, ik kan het nog niet begrijpen eigenlijk... Uh. De dag na het feestje. Sylvia Sanders is woordvoerster van de politie Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat scenario van gisteravond, dat het zo uit de hand uh, ging uh, lopen... of is gelopen, was daar vooraf rekening mee gehouden? We hebben uh, verschillende scenario's gemaakt uh, vooraf. En dit was veruit het worst case scenario. En dat was eigenlijk niet een scenario waar je uh, rekening mee wilt houden. Ja. En een groep raddraaiers die bewust naar de naar haren is gekomen om vernielingen te plegen... om anderen te mishandelen en om de hulpverleners het uh, werk onmogelijk te maken. Ja, dat zijn scenario's die, die wil je gewoon niet voorspellen. Nee, maar ja, je moet er toch rekening mee houden. En wat was de inzet van de politie in de zin van wat was het plan... Uh, Ook wel precieze inzetplan, hoeveel mensen wij uh, hebben ingezet nee, en uh, van welke hoe, aanpak. Nee, maar ik bedoel gewoon van hoe uh, kan je dan toch nog voorkomen... dat die raddraaiers, zoals u ze noemt, uh, ja, datgene doen wat ze uiteindelijk toch hebben gedaan? Nee, goed, dat hebben we dus niet kunnen voorkomen. Wat we wel hebben gedaan is uh, ingrijpen in de groepen die uh, juist die, die ongeregeldheden veroorzaakten. Want je zag dat er grote groepen jongeren vooraf stonden te kijken en vooral nieuwsgierig waren van, hé, hey, wat staat hier nu te gebeuren? Een kleinere groep jongeren, die was vooral uh, de vernielingen aan het plegen... en die hebben we dus zoveel mogelijk proberen uit te plukken en aan te houden. Ja, had het geholpen als er een soort alternatief feest was georganiseerd? Ja, dat is uh, achteraf geredeneerd. Uh, wellicht, maar wellicht ook niet. Ik heb geen idee. Deze, kijk, als je uh, mensen hebt die bewust ergens heen gaan om de boel te verstieren dan hadden ze dat misschien op een alternatief feest ook wel gedaan. Ja, want de grote vraag is nou ook, waarom lukte het uiteindelijk niet... om het in de hand te houden? Ja, dat, en dat zal ongetwijfeld nog tot in een treuren uh, geanalyseerd worden. Maar wat ik het, het meest schokkende in het geheel vind... is dat uh, een groot deel van de agressie gericht was op de hulpverlening. Ambulancepersoneel en brandweerpersoneel... konden op een gegeven moment niet hun werk meer uitoefenen. En konden later alleen nog onder politiebegeleiding uh, ja, doen waarvoor ze zijn... En dat vind ik wel heel, heel storend. Ja. Um, de rust is weer op een gegeven moment uh, weergekeerd. Want hoe lang heeft het allemaal geduurd? Het is uh, Vanaf een uur of twee werd het duidelijk rustiger in Haren. En vanaf half vier vannacht was Haren eigenlijk leeg. Nou, uiteraard uh, zijn wij in Haren gebleven. Maar de rest van de nacht is het ook rustig gebleven daar. Een deel van het publiek is vervolgens naar de Groningen binnenstad getrokken. En een ander deel uh, is huiswaarts gekeerd. En uh, we hebben wel gemerkt dat het in de Groningen binnenstad wat drukker was... Maar gelukkig heeft het daar niet op ongeregeldheden geleid. Is het nog een overweging geweest om eigenlijk gewoon een soort cordon rondom haren uh, zelf uh, te leggen? Zodat de mensen er niet, uh, ja, die er niks te zoeken hadden, uh, konden worden toegelaten? Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies, wat de overwegingen wel of niet zijn geweest. Het is dat er uh, uiteindelijk gekozen is voor een uh, noodverordening op basis waarvan wij enkele tientallen mensen hebben kunnen aanhouden. Ja. Nou ja, onze verslaggever, uh, ik weet niet of je dat toevallig heeft gehoord... die meldde net van dat het is maar één straat uh, met een soort tegensplitsing. En mensen zijn wel in het nauw gekomen op het moment dat het uh, uit de hand liep. Ja, dat, dat soort uh, dingen, dat, dat, hè, dat zijn dingen die moeten we echt nog gaan analyseren. Wat is er nou precies gebeurd? Uh, uh, is de aanpak die wij hebben gekozen een juiste geweest? Hadden we het anders kunnen of moeten doen? Maar dat is allemaal voor later zorg. Op dit moment gaat de zorg vooral uit... Uh, Naar het herstellen van haren. En uh, de gemeente zal daar ook een nadrukkelijke rol in uh, nemen. Die is ook bezig met het organiseren van een bijeenkomst voor de bewoners. Van een bij, voor een bijeenkomst uh, voor de ondernemers. En uh, uiteraard wordt er druk gewerkt aan het weer schoonmaken van haren. Ja, nou, er is nog één ding dan daarover. Want op Facebook circuleert nu weer een nieuwe oproep. Uh, positief bedoeld. Om allemaal te helpen om haren op te ruimen. Helpt dat, denkt u? Uh, in eerste instantie is het natuurlijk een heel mooi tegeninitiatief. En is het heel fijn dat uh, mensen willen helpen. Maar we moeten natuurlijk uh, voorkomen dat ook daar uh, uh, radbraaien de boel uh, willen verstieren. Dus daar gaan we ons uiteraard wel op voorbereiden. Oké. Okay. Mevrouw Sanders, ik dank u wel voor uh, het gesprek. Sylvia Zanders was dat van de politie ja, Groningen. Dag. De lekdijk is niet meer lek, maar het heeft heel veel geld gekost. Dat straks. Da 28 tussen Amersfoort en Utrecht is vanochtend ter hoogte van de afslag Leuste zuid afgesloten. Want er is een gat in het wegdek ontstaan. Informatie van de NVB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar ze waren er nog niet om het toe te lichten. Met Romney, de republikeinse concurrent van president Obama... heeft twee moeizame weken achter de rug. Zit zwaar in de verdediging door slecht getimede kritiek op de president... en ongeheime videoopnames... waarin hij denigrerende opmerkingen maakte over Amerikanen met uitkeringen. En Romney probeert volgens correspondent Wessel de Jong nu wanhopig terug te slaan. Obama's running the coal industry. Obama ruïneert de koolindustrie. De politiek van deze regering bedreigt mijn bestaan, zegt een mijnwerker in een politiek spotje van kandidaat Romney. Ze willen deze mijn sluiten, maar ik heb twee kleine kinderen thuis. Al 250 jaar zijn hier kolenmijnen. Waarom zouden we ze niet gebruiken, vraagt Romney zich af. De Republikeinen vinden dat Obama oorlog voert tegen de koolindustrie. De president is volgens zijn tegenstanders een militante milieuactivist... die alle mijnen wil sluiten. Romney, this Deze boodschap doet het goed in Ohio, waar dit spotje is opgenomen. Alleen, dit spotje het doet het niet zo goed bij de mijnwerkers in kwestie. Die zijn namelijk door hun werkgever gedwongen om aan het filmpje deel te nemen. Maar zijn daarvoor niet betaald, terwijl ze een dag vrij moesten nemen... Ze hebben van Romney geëist dat hij het potje terugtrekt. En dat is pijnlijk voor Romney, want Ohio is één van die staten... waar begin november de verkiezingen worden beslist. Gisteren probeerde Romney weer wat anders om het negativiteit te keren. Eindeloos veel kritiek heeft hij gehad... omdat hij zijn belastingopgave maar gedeeltelijk heeft vrijgegeven. Nu heeft zijn accountant een samenvatting bekendgemaakt... van zijn opgave van de laatste twintig jaar. Maar CNN denkt dat zijn critici hiermee geen genoegen zullen nemen. Maar Romney, hij is niet voor één gat te vangen. Hij werd deze week in verlegenheid gebracht door bandopnames... gemaakt met een verborgen camera... waarin hij Obama-stemmers afdoet als treurige uitkeringstrekkers. Romney heeft nu ook banden gevonden, van 14 jaar geleden... die bewijzen volgens hem dat Obama een socialist is... He said some years ago something which we're hearing about today on internet. He said that he in redistribution. Obama gelooft in herverdeling van welvaart. Er zijn is landen die dat geprobeerd hebben en dat is niet goed afgelopen, zegt een triomfantelijke Romney. Volgens de woordvoerder van de president bewijst Romney met het gebruik van dit wel heel oude bandje dat hij het moeilijk heeft. I've seen circumstances like this where a campaign is having a very bad day or a very bad week, and in circumstances like that there are efforts made, sometimes desperate efforts made to change the subject. Romney wekt de indruk wanhopig op zoek te zijn naar andere onderwerpen, zegt de woordvoerder. Ondertussen, president Obama, hij melkt ze compleet uit. De ongelukkige uitspraken van Romney over zijn kiezers. Dat ze allemaal op de zak van de staat leven. Hier is wat ik zou zeggen. Eerst of all. De dag dat ik was elekt. Dat uh, night in Grand Park, waar ik het land sprak, zei ik. 47% van de mensen niet voor me. Ik ga gewoon zo hard voor je als voor de mensen die voor me waren. Dat is hoe je als president moet opereren. Ik geloof dat. Toen ik was verkozen, zei ik... 47% heeft niet voor mij gestemd, maar ik zal voor jullie even hard werken. Zo doe je dat als president, aldus Obama. Er zijn al commentatoren hier die Romney afschrijven. Dat is nog een beetje te vroeg. Maar alle media, links en rechts, zijn het over één ding eens. Romney moet het over anderhalve week... in zijn eerste televisiedebat tegen Obama wel heel goed doen. Wil hij nog kans maken? Correspondent Wessel de Jong over de verkiezingscampagne van de Republikein... Mitt Romney, die dus moeizaam verloopt. Kinderen jonger dan 11 jaar die elke dag één blikje fris minder drinken... die hebben na anderhalf jaar een gewichtsverlies van 1 kilo. Blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat frisdrank een dikmaker is. Tijdens het onderzoek zijn suikerhoudende frisdranken... vergeleken met light frisdranken die dus al goed uit de test kwamen. Gaan we over praten met Raymond Giannotte... directeur van de vereniging voor de frisbrankbranche. Uh, frisdranken, waters en sappen zijn dat. Goedemorgen. Veel van uw producten zijn dikmakers, blijkt uit uh, onderzoek. Uh, wat vindt u van het resultaat? Nou, het, het, uh, het uh, onderzoek bevestigt in de eerste plaats dat lijpproducten een uh, goede keuze zijn. Uh, als het over gewicht gaat. Uh, uh, ja. Uh, ja, ga verder. Ja, oh, sorry, ja, ik dacht dat u mij onderbrak. Nee, nee, nee, uh, ik, ik moedig uh, u aan. Okay. Uh, uh, dat is, dat is in de eerste plaats belangrijk, denk ik. Uh, uiteindelijk gaat het om een gezonde, gevarieerde leefstijl. En ja, goed, daar gaat het om de juiste balans van inname en verbruik van energie. En daar past light uh, frisdrank prima in. Ja, nou um, komt die branche een beetje ja, toch, uh, in, in het daglicht te staan van toch ook producten die niet gezond zijn. Light is dan wel gezonder dan niet light, maar uiteindelijk word je er wel dik van. Van onze producten. Nou, onze producten uh, staan in het uh, frisdrankenschap, dat hoorde we vorig, uh, vorige uur ook. Ja. Uh, tussen allerlei producten. En uh, wij uh, bieden al jaren een zeer gevarieerd aanbod aan, waaruit de consument kan kiezen. Ja, maar ik zei van uiteindelijk word je er wel dikker van. Of is dat nou, niet de conclusie dik... van het onderzoek? Mag ik dat niet zo trekken? Nou, dik word je uiteindelijk van een verkeerde leefstijl, van te weinig bewegen ja. versus te veel consumeren. Dat is waar. En... Maar uh, helpen daar frisdranken bij of niet? Nou ah, kijk, het is logisch dat de de, de de inname van meer of minder calorieën van invloed zijn op het, op het gewicht. En vermoedelijk zou een eenzelfde onderzoek met, met wat met bijvoorbeeld snacks wordt uitgevoerd, dezelfde conclusie geven. Ja. Maar uh, uiteindelijk, ik herhaal het, dus gaat het om de juiste balans tussen inname en verbruik van calorieën. Ja. Nou, bij die light dranken is ook altijd een hele discussie. Hè? Dan gaat het over dat aspartaamzuur. Ja. Dat zou om te beginnen slecht zijn voor het glazuur van je, uh, van je tanden. Daar gaat dit onderzoek uh, verder niet over. Maar ja, dat is ook wel een kanttekening die je er altijd bij moet maken. Nou. Uh, als het gaat om tanderosie, er is uh, inderdaad, dit onderzoek gaat daar niet over. En geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat er één op één de relatie is tussen frisdranken en tanderosie. Nee. Dus, dus die veronderstelling die leeft, maar dat is absoluut niet aangetoond. Nee, er zijn wel twee andere onderzoeken: er is een Italiaans onderzoek en een Deens onderzoek. En dat gaat dan over het, uh, met name ook het verband op uh, de kans dat je kanker ervan zou kunnen krijgen. Ja. Ja, er bestaan heel veel misverstanden en onderzoeken over zoetstoffen, maar zoetstoffen zijn volkomen veilig. Uh, daar is zeer veel onderzoek naar gedaan en het voedingscentrum geeft ook aan dat uh, bijvoorbeeld kinderen waar we het nu over hebben, gerust een glas fris met zoetstoffen kunnen drinken tot, tot meer dan een liter per dag. Nou dat zouden ze uh, in mijn ogen niet doen, maar de zoetstoffen zijn dus volkomen veilig. Ja, nou ja, er is ook weer een nieuw Europees onderzoek uh, aangekondigd. Wat is dat toch, dat er elke keer opnieuw die onderzoeken uh, uh, zijn? Ik bedoel, dit ja. is dan een onderzoek over lightdranken, maar toch ook over de veiligheid. Ja, nou, prima als dat keer op keer wordt onderzocht, uh, uh, dan wordt keer op keer ook nog steeds aangetoond dat die, dat die zoetstoffen volkomen veilig zijn. En ja, het is een hardnekkig uh, misverstand, maar nogmaals, zoetstoffen zijn volkomen veilig en uh, iedere keer dat het onderzocht wordt, wordt dat weer opnieuw aangetoond. Ja, en dit onderzoek, daar blijkt in ieder geval uit dat je beter light kan drinken dan gewoon, want dat scheelt in ieder geval één kilo in anderhalf jaar tijd. Ja, ik zou uh, willen zeggen dat een uh, gevarieerd aanbod uh, in, uh, in de inname van frisdranken, water, et etc. nog altijd het beste is. En met mate, hè? dat zijn de moeders altijd vroeger. Meneer Giannotte, ik dank u wel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we het hebben over een van de duurste dijken van Nederland. Drie jaar is er gewerkt aan het versterken van de Lekdijk bij Lekkerkerk. Vanmiddag wordt het eind van het project feestelijk gevierd. Tien kilometer verderop in Bergambacht is het tweede deel van de dijkversterking nog in volle gang. En daar is ook te zien waarom het zo'n duur project is. Onze verslaggever Hendrik Willem die ging op bezoek... bij bewoners langs de Lekdijk. Het is een hele tour om bij het huis van de familie Verhagen... Te komen ze wonen aan de lek waar de dijk wordt versterkt? Je moet over een ijzeren loopbrug hier een grote damwand die ze erin geslagen hebben. Veel grond Zo, zou ik de schoenen maar even uit doen. Ja, doe maar. Zou wel modder op zitten. Dan staan hier een heleboel schoenen en schoentjes van de familie. Dat is wel echt nodig, hè? Want u zit hier echt in een bouwput. Ja, op dit moment wel. Bouwput, uh, ja, die hebben we al een tijd, maar nu met regen wordt het wel een, een beetje een modderpoel. Want hoe lang zijn ze hier nu bezig? Nou, ze zijn nu ruim een half jaar echt hier voor de deur bezig met uh, graven en, en, en grond uh, af- en aanvoeren. In principe hebben ze hier de dijk niet verhoogd, maar een stuk breder gemaakt en een stukje verlegd. En verder hebben ze vlak voor het huis Damwanden geslagen. Uh, ze gaan inderdaad met de damwanden zeg maar, ja, om alle huizen heen, of voor alle huizen langs. Een binnenvaartschip trekt voorbij aan de lek bij berg Ambacht. Net omgewoelde grond ligt er een verse dijk, is hier uh, aangelegd, versterkt. Meneer Oosters, u bent dijkgraaf van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpernewaard. Eerst men nog bezig, hè? Nou, hier wordt de dijk uh, versterkt, niet zozeer verhoogd als wel versterkt. Deze dijk staat op een veenbodem, die uh, van nature wat instabiel is. En, uh, uit proeven is ook gebleken dat die dijk eigenlijk onvoldoende sterk is. Er wonen hier heel veel mensen langs de dijk, staan hier prachtige huizen... Ja, daar moet allemaal maar omheen gegaan uh, worden. Dat lijkt me knap lastig. Ja, dat is vooral het probleem en de uitdaging van deze dijkversterking. Uh, heel veel huizen staan dicht tegen aan de dijk. Die staan er al uh, vele decennia of soms al honderden jaren. En uh, uh, we willen die huizen sparen. Dus die kunnen niet worden afgebroken. En dat betekent dat we alle technieken uit de kast moeten halen... om die dijkversterking eigenlijk kruip door, sluip door... langs die huizen aan te leggen. Daarmee is die technisch complex, maar ook wel erg duur. Hoe duur? Nou, uh, om een vergelijking te maken, een normale dijkversterking kost ongeveer 3 miljoen euro per kilometer. Dan heb je grond en klei nodig. Hier is het ruim 20 miljoen euro per kilometer. Dat is... Ja, Dat gaat allemaal de grond in met damwanden, stalen damwanden of betonnen constructies. Omdat we eigenlijk geen ruimte hebben om met klei en grond die dijk te verstevigen. Meneer Aijlds Averink woont een aantal kilometer verderop waar de dijk al versterkt is. Een jaar geleden waren ze klaar, geloof ik? Ruim anderhalf jaar geleden, ja. Wat is er nou veranderd? Nou, uh, ja, dus de straat ziet er heel anders uit. Uh, hier, dit, ook de begrenzing tussen de tuin en de straat is veranderd en zo. En, en hier uh, ligt een stuk beton en, nou ja, hieronder ligt een enorme damwand. Nee, die diepwand, die is 20 meter diep. Dat was een hele toer om die hier aan te leggen op ja, uw... Uh, ja, dat heeft ook hier wel op, overlast gegeven hoor. Met, uh, zeg met al die machines en, en zo die er dus toen stonden. En alle aanvoer van materialen. Veel modder? Ja, heel veel modder. Ja. U woont wel aan het duurste stukje dijk van Nederland ongeveer. Ja, ja, ja ik betaal het met plezierbelasting. <laughs> Nou ja, het gaat in totaal om 370 kilometer dijken, dammen en duinen... die allemaal aangepakt moeten worden om het water de baas te blijven. Ik zei Bergambacht, dat is de gemeente. Maar de mensen uit Ammerstol zullen me het eigenlijk heel kwalijk nemen... want het gaat om Ammerstol, want dat ligt daar aan de dijk. Wat gaan we zo doen? De Tros Nieuws Show. Mieke met, uh, ja, ik weet eigenlijk niet met welke mannelijke presentator. Dat gaan we zo wel zien. Maar ik weet wel waar ze het over hebben. Over vrouwen die het kouder hebben op kantoor. Ook over crèches die failliet gaan door de gestegen kosten voor kinderopvang. En wat zien we van het huidige kabinet terug in het kabinet Rutte 2? De namen de poppetjes. Zo Groenhuizen is het. Kijk, zie je. Uiteindelijk uh, weten we het wel. Kamerbreed om 11 uur gaat het daar ook over hebben, over de poppetjes en daar komt uh, Guusje Terhorst uh, langs van de partij van daarbij. Het keert misschien terug. Helene Dupuis van de VVD en de SP mag bij Kamerbreed wel aanschuiven. Ronald van Raak is ook de gast bij Kees en Magriet. Mooie dag wordt dat op Radio 1. Dag.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 Jongeren hebben in Haren gisteravond veel schade aangericht. Duizenden waren naar het Groningse dorp gekomen vanwege een feestje... dat op Facebook was aangekondigd door een meisje van 16. Jongeren raakten slaags met de MH. Ze gooiden met vuurwerk flessen en fietsen. Sloopten straatmeubilair, staken een auto in brand en plunderden een supermarkt. 25 mensen raakten lichtgewond. Er waren ook zo'n 25 arrestanten. Op Facebook is een actie gestart om de rommel in Haren op te ruimen. De initiatiefnemers van de actie, die Project Clean X Haren wordt genoemd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 En bij Lekkerkerk wordt vandaag een groot dijkversterkingsproject opgeleverd. De vernieuwde Lekdijk, die tientallen miljoenen euro's heeft gekost... is een project in het kader van het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Sinds 2007 worden daarin 89 locaties aangebakt... om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. Het Rijk heeft daarvoor 3 miljard euro uitgetrokken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het in de zuidoostelijke helft van het land bewolkt... met plaatselijke regen. In het noordwesten breekt op verschillende plaatsen de zon door. In de ochtend breekt ook in het zuidoosten de bewolking. Stapelwolken, zonnige perioden en enkele buien wisselen elkaar dan af. Vanmiddag wordt het wat zonniger en blijft het op veel plaatsen droog... maar een enkele bui in het noorden en rond het IJsselmeer is nog wel mogelijk. Er staat een overwegend matige noordwestenwind en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Vanavond blijft het in het hele land droog en vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden aan de kust... In binnenland liggen de minimaal rond 4 graden... met kansen op vorst aan de grond of een mistbank. Morgen, zondag, is er veel sluierbewolking. In de ochtend laat de zon zich zien... maar in de middag wordt de bewolking langzaam dikker... en in de avond en nacht volgt vanuit het zuiden periode met regen. Er staat morgen een oostenwind en het wordt ongeveer even warm als vandaag.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 De mooiste tentoonstelling van het jaar. In de beurs van Berlagen in Amsterdam. Vanavond in debat op 2. Als je gezond leeft, ga je bij verzekeraar menses minder betalen voor je ziektekosten. Helpt dat om gezonder te worden? En mag je nog wel ongezond of ziek zijn? Vanavond debat op 2 rond 10 over 9. Live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen allemaal. Ja. Wil jij meteen al beginnen, Charles? Ik ga eerst vertellen wat wij, ja. het, namelijk het hele uitzending, gaan doen. Ja. Of wou jij dat doen? Nee, dat ga jij ah, doen. Oké. Okay. Het is een om... beetje de onwennigheid, <hijen> Om negen uur dan uh, komt Ira Helsloot. Hij is kerstvers hoogleraar besturen van veiligheid. En gisteren hield hij een soort donderpreek... tegen de enorme veiligheidsindustrie in ons land. Overdreven, vindt hij. Dan komen de gebroeders meester. Met hen gaan we filosoferen over de vrijheid van meningsuiting... die de verdraagzaamheid steeds maar weer op de proef stelt. Dan aandacht voor een project in India... door twee Nederlandse vrouwen, voor vrouwen. En over vrouwen gesproken. Waarom hebben die toch eigenlijk altijd zulke koude handen? Ja, daar krijgen we nou eindelijk ook eens antwoord op? Om tien uur komt Max van Rooij. Hij schreef een boek over zijn geamputeerde been. Leven het been heet wat. Hoe de Beatles en de Stones elkaar in de allervroegste jaren beïnvloed hebben... daar schreef Flip vuistje over. Arie Storm doet de boekenrubriek. En om kwart voor elf gaan we wandelen met Rutge Ponsen... naar het Nieuwe Stedelijk Museum... en dan vooral langs het statieportret van de koningin. Zometeen nog aandacht voor de vermeende malversaties in de kinderopvang. Maar eerst gaan we naar de formatie. Dan nou mag ik, hè? Ja, dan nou mag ik. Nou, okay. De formatie is begonnen. En het beeld voor vervelen is dat Mark Rutte en Diederik Samsom er snel uit gaan komen... Maar als dat al gebeurt, hoe snel is dan snel? En wie worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen? Zien we Uri Rosenthalen en Ivo Opstelten terug? Of heeft de jeugd de toekomst? en is die toekomst nu aangebroken. Over de formatie, we zien vanuit het gezichtspunt van een headhunter... en hoe het ideale kabinet er dan uit zou zien... praten we met Ralf Knechtmans van De Vroet en Thierry Executive Search. Goedemorgen. Goedemorgen. Even om uh, aan te geven, in hoeverre hebt u te maken met politiek Den Haag... en het formeren van een kabinet... Nou, er wordt ons wel eens een adviesje gevraagd. Zowel door, in het bedrijfsleven natuurlijk door raden van commissaris en raden van bestuur. Maar er is ook wel eens een politieke partij bij ons langsgekomen om wat advies in te winnen. En dat gebeurt met enige regelmaat? Nee, niet met regelmaat, maar het is wel eens gebeurd. En in deze formatie? En nog niet, maar alles kan nog. En in de vorige bijvoorbeeld? Nee, in de vorige formatie niet. Nee. Maar nee, ik, ik ga u geen namen en rugnummers verstrekken. Want, nee, dat is, nee, dat, dat, vertrouwelijkheid is een groot goed. Natuurlijk, juist. Tenzij het in de krant gestaan heeft, dan wil ik er van alles over zeggen. Of als de kandidaat er iets over zegt, dan wil ik er ook iets over zeggen. Nee. Wie bepaalt wie de minister- en staatssecretaris wordt? Nou, ik denk dat uh, meneer Rutte daar een grote stem in heeft in, deze, in dit geval. Hè, in, in Wouter ja. En Wouter Bos. En Dieter Samson? En wat voor kabinet? Je kunt eigenlijk twee kanten op. Ik zei het in de inleiding al. Je kunt naar de verjonging of je kunt naar de oude, oude mastodonten. Wat krijgen we? Ja, ik vrees dat we in dit soort tijden vooral naar de oude mastodonten gaan. Uh, maar of dat zo verstandig is, weet ik niet. Ik zou er zelf een uh, groot voorstander van zijn... om nou eens een keer een wat diverser kabinet uh, uh, te creëren... waarbij dan altijd door de meeste mensen... de associatie met de genderdiversiteit... Uh, uh, oh, je ruikt. Ja, ter terwijl ik vind dat je het dan echt ook breder zou moeten trekken... In een wereld die mondialiseert en digitaliseert... is het bijvoorbeeld echt verstandig om een, eh, een midden-dertiger in zo'n kabinet te hebben... die echt verstand heeft van de digitalisering en de impact die dat heeft op deze maatschappij. Nou, Dat zie ik zelden of nooit en dat is echt een gemiste kans eh, wat mij betreft. Want die zitten niet in Den Haag? Die zitten er niet bij? Nee, die zitten er tot op heden niet bij. Hè. Er zitten weinig vrouwen in zo'n kabinet, maar er zitten ook heel weinig jongeren in zo'n kabinet. Ik ben er overigens ook niet voor om al die oude ervaring weg te spoelen... maar om gewoon een mooie, genuanceerde... Mix te maken en te kijken naar wat zijn de thema's van deze tijd. En wat past er dan bij in een, in een soort van complementair gremium, uh, wat je zou moeten creëren. En wat je nu nog vaak zie, uh, ziet is dat men uh, kiest voor senioriteit en daar allerlei competenties uh, gekopieerd worden, zodat je die oververtegenwoordigd hebt. En daar heb je niks aan in de praktijk. Krijg je meer van hetzelfde? Krijg je meer van hetzelfde. Uh, terwijl ja, die wereld wordt mondialer en dus complexer. Kunt u en, daar eens een concreet voorbeeld van noemen? Van wat? Nou, van, dit, van dit verschijnsel wat u net noemt? Nou In, in, in al die kabinetten zie je natuurlijk dat de, de hoogopgeleide... westerse blanke mannen van meer dan midden 40 de boventoon eh, voeren... Ik kan me voorstellen dat je in crisistijden... op bepaalde plekken echt senioriteit en ervaring binnenhaalt. Hè? In het ministerie van Financiën, Economische Zaken... daar spelen dusdanige thema's in Europa. Daar zou ik niet een nieuwkomer op zetten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nogmaals in zo'n kabinet... een aantal mensen binnenhaalt die iets extra's brengen op andere, op andere vlakken. Of misschien, want uh, u zei net, die digitalisering. Er zit op dit moment niemand die dat echt go goed helemaal... Uh, in, in, in de financiële... Heeft. Nee, iemand van, van eind 40, uh, of midden 40, waar ik zelf toe, toe behoor, die categorie... die kan niet indept verstand hebben van, van dat soort nieuwe uh, media, digitale uh, ICT... Uh, Moet di iemand die, die, zijn die, die, onder die, de 35, bij wijze van spreken? Nou, zo rond de 35 bijvoorbeeld. Die, ja. En die zijn er ook wel. Hè. Als, je, als je kijkt naar voorbeelden in het bedrijfsleven... Uh, Daniel Ropers, de, de baas van bol.com, die daarvoor bij McKinsey zat... dat ze buitengewoon intelligente vent die echt verstand heeft... van de bestuurlijk, uh, bestuurlijk Nederland en ondernemend Nederland maar die ook echt die link naar een digitaal platform kan, uh, kan maken. Zou je daar een apart ministerie voor in het leven moeten roepen? Ja, ik zou, het, ik zou het niet onverstandig zijn. En in het verleden heb ik vaak gezegd dat er misschien te veel ministeries waren. Maar voor dit op dit concrete terrein kan ik me echt voorstellen... dat je overweegt om daar een separate ministerie voor in het leven te leveren. Maar dan gaat iedereen weer zeggen, dan schuiven we daar naartoe... zoals we het ook bij het gezinsbeleid hadden van André Rauwvoet. En dan hoeven wij er weer even niks aan te doen. Dat is een soort ex excuusministerie. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet goed. Ik geloof niet in excuusministeries. Maar nogmaals, de impact van, van ICT... En digitale media is zo groot geworden in de wereld, daar moeten we iets mee. Nou ja, dat hebben we maar weer gezien gisteren in Haren. <laughs> ja, om maar eens, om maar eens een, een heel recent voorbeeld te noemen. Ja, maar goed, uh, die, die persoon die u net uh, noemde, uh, u weet precies hoe het gaat in Nederland. Als je niet uh, heel uh, speciaal aan de partij verbonden bent, ja, dan maak je weinig kans. Ja, misschien moeten we daar ook eens mee ophouden in de tijden van crisis. Uh, daar gewoon eens een keer, kijk, ik hoorde de laatste iemand roepen, minister De Jager moet zeker terug. Ja, dat deed mij toch even glimlachen. Je, je kunt in dit soort tijden natuurlijk zeggen van... Uh, er, is crisis, er is een enorme crisis, er zou een sense of urgency moeten zijn... en misschien moet je daar een keer tijdelijk overheen stappen. Is die urgency er nu? Ik denk het wel. Wordt u zo gevoeld? Nou, ik denk dat het inmiddels overal wel ingedaald is... dat we met een ernstige situatie te maken hebben... die ook niet overnight overwaait. Dus uh, ja, ik, ik denk het wel. Even nadenken over hoe mensen dan in zo'n kabinet zouden moeten gaan samenwerken. Het is twee weken geleden, dat was voor de verkiezingen... dat... Diederik Samsom over de VVD zei het, jullie voeren een rechtsrotbeleid. Omgekeerd. Zei Mark Rutte over Diederik Samsom is een Partij van de Arbeid. En die zijn een gevaar voor het land. Ik zeg het in mijn eigen woorden, maar daar kwam het toch, kwam het toch wel op. Ja. En dat zit nu gezellig in een historisch, zeer verantwoorde omgeving... aan het Binnenhof vriendschappen te sluiten. Ja. Wat waren de ware Mark en Diederik? Ik denk uh, veel grotere vrienden dan mensen denken. Uh -huh. Maar in tijden van verkiezingen uh, wil, men, wil men graag natuurlijk, de tegenstelling uh, uitvergroten. Uh, nu zeggen de beide heren, van de, het is crisis en we moeten snel komen tot een goed kabinet. Dat, dat is trouwens ook wel een aardige in het licht van die diversiteitsdiscussie. Uh, diversiteit maakt het wel ingewikkelder. Het stelt grotere eisen aan gezamenlijkheid. Laten we daar niet modern over doen. En dat betekent als je een diverser kabinet uh, zou creëren, dan krijg je ook meer debat... Gaat het soms langer duren? En er zijn stemmen die zeggen: ja, dat kunnen we ons nu niet permitteren. Ik blijf zeggen dat je tot zo, zo goed mogelijk overwogen besluitvorming zou moeten komen. Juist in dit soort tijden. Als we even luisteren aan de telefoon is Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap van de Universiteit in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat elkaar toegroeien van, laten we het even beperken tot die twee mannen, Diederik Samson en Mark Rutte. Hoe, hoe gaat dat als je het vanuit een oogpunt van leiderschap bekijkt? Nou, het is, het is natuurlijk interessant dat ze inderdaad tegenstanders waren en nu samen iets moeten doen. Uh, ik denk dat het, uh, het begint met het gezamenlijk definiëren van een soort van overkoepelend belang. En uh, het is natuurlijk dat uh, deze twee heren dat op dit moment heel goed snappen. En ik denk dat het uh, goed is om uh, te benadrukken dat inderdaad zo'n situatie van crisis of noodzaak daarbij dus heel erg kan helpen. He, ze kunnen denken, het is dat we in een crisis zitten. Maar ik denk dat dat nou juist een van de dingen is die zij nu kunnen gebruiken ja, om te zeggen, we moeten nu met z'n tweeën, we moeten nu wel... Um, en dat, ja, als ze daar op een goede manier mee omgaan, dan uh, zou het natuurlijk best kunnen. Want het, ik vind het ook interessant, kwestie van definitie. Er wordt nu gesproken over, we gaan een soort middenkabinet krijgen, terwijl... Al die jaren dat ik het meegemaakt heb, was de Partij van de Arbeid links en de VVD ja. rechts. En nu wordt dat ineens een... Het CDA. dat was midden een D66 misschien. Maar het is een interessante definitie ineens dat we ineens een middenkabinet krijgen... wat uit een links- en een partij bestaat. Ja, maar volgens mij is dat nou juist wat ze, wat ze niet willen gaan doen. En wat ik heel interessant vond, was dat gisteren Mark Rutte ook zei... dat is natuurlijk ook naar aanleiding van discussies rondom eren kabinetten... dat je kan op twee manieren tot compromissen komen. Namelijk door allerlei dingen niet te doen die de ander vooral niet wil... Of door te kiezen voor een positieve uitruil en te zeggen van ja, we willen vernieuwing of we willen verandering. En dat betekent dat we vooral een aantal dingen anders gaan doen. En we gunnen elkaar bepaalde onderwerpen waarop jij het belangrijk vindt dat dingen anders gaan. Ja, want positief, en dat wordt dus volgens mij ja. dan juist geen middenkabinet. Want daar is het vaak zo dat je juist allerlei dingen niet doet en elkaar ja, Behoud uh, wat je wilt behouden. Dus ik denk dat het geen middenkabinet wordt. Nee, je hoort, u zei het net ook, positieve uitruil, ja. dat, dat is een nieuwe mantra geloof ik, hè? <laughs> Nou, het is, het is misschien wel een reactie op, op nou ja, dat wat overdreven misschien maar tien jaar geen positieve uitruil. Kijk, compromissen sluiten kan je op twee manieren doen. Maar wat is er, is, bestaat er ook zoiets als negatieve ja. uitruil? Ja, dat betekent namelijk nou dat je vooral afblijft van wat de ander niet wil. Oké. Okay. Doe <laughs> eens voorbeelden. De, nou, ik de ik als ik wil echt dat het niet aan de hypotheekrente wo uh, uh, aftrek wordt gekomen, ja. dan doe je dat niet. Als de zegt ik wil echt dat er niet aan het ontslagrecht wordt aangekomen, dan doe je dat niet. Maar je kan ook zeggen, nou, voor ons zijn vernieuwingen in, uh, het in de arbeidsmarkt zijn belangrijk. Dus wat willen jullie daar? Nou, dan gunnen we jullie dat. En dan moeten jullie ons iets anders gunnen. Dat is een heel andere manier van uh, tot. Eigenlijk oplossingen komen in plaats van tot compromissen komen. Maar dan, dan zien we straks Diederik Samsom enthousiast te roepen dat het zo fijn is dat ontwikkelingshulp georceerd ja, wordt. Dat je heel goed kunnen uitleggen. En ik weet of hè, er zullen ongetwijfeld uh, bepaalde terreinen zijn waarop ze kunnen zeggen. Hè, dat wil ik echt niet. Uh, maar de bereidheid om uh, elkaar iets te gunnen, wat voor jou belangrijk is, vanuit het licht van verandering in plaats van behoud. Uh, maar dat is in ieder geval in ieder geval zeggen dat we dat nu gaan doen. En volgens mij is dat wel een goede insteek om tot verandering te komen. Oké, okay. dank, dank. We gaan in de studio verder uh, met Ralf Knechtmans. Headhunter. Is, is dat het proces waar we nu naartoe gaan, inderdaad? Ja, ik, ik denk in grote lijnen dat ik, uh, dat, ik dat herken. Ja. Wat voor eisen moet je stellen aan een minister of staatssecretaris? Eigenlijk, we hebben het steeds eigenlijk over twee dingen: visie. En het leidinggeven, bijvoorbeeld aan zo'n ministerie en zo'n politiek proces. Dat zijn ja. te hele. De grote eisen al. Ja, je moet, je moet weten wat er bij je, bij je achterban uh, leeft. en wat er in de maatschappij leeft. Uh, wat je natuurlijk wel eens af en toe ziet op die ministeries. is dat er een specialist wordt ingezet. die van zijn of haar domein veel verstand heeft. maar van het besturen uh, veel minder. en van het politieke spel veel minder. En dat dat nou, in het verleden, het, lang geleden. je hebt bijvoorbeeld een specialist zoals Plasterk. die op zijn domein echt als toonaangevend gold. Maar echt wel die politieke ervaring he, uh, heeft, heeft in de praktijk heeft moeten vergaren. Dat is bijna een lijsttrekker. Ja, nou ja, goed. Maar dat soort dingen, nou, inmiddels is het natuurlijk wel heel ervaren. Maar dat zie je natuurlijk vaak. En ik zou ervoor pleiten in dit soort situaties. om nogmaals een complementair uh, gezelschap te nemen. met veel ervaring op een bepaald specialisme. maar ook veel ervaring en verstand van het politieke domein. Maar zou ook zo'n uh, ministersploeg uh, de, de samenleving moeten weerspiegelen? Dus, ja, dat, bedoel... vind ik een, dat vind ik nou echt een heel terecht punt. Dat zie je zelden. De nieuwe Nederlanders, we kunnen wel doen alsof Nederland uit één groep bestaat... maar dat is al lang niet meer zo. Of meneer Wilders dat nou leuk vindt of niet, dat is niet zo. En dus is het verstandig, denk ik, om die politiek ook een afspiegeling te laten zijn... van wat er in die maatschappij gebeurt. Nou ja, in de Tweede Kamer, in 1970, was er nog 34 procent van de Tweede Kamerleden... die alleen maar middelbare school hadden gehad. En dat is nu nog 7 procent. Dat is, nou ja, je kan zeggen dat komt omdat uh, Nederland sowieso in het algemeen hoger opgeleid wordt. Maar ik denk dat het toch ook nog wel iets anders aangeeft. Ja. En dat is natuurlijk opvallend. Er zit, er zit geen uh, Twentse fietsenmaker of een, uh, of, of, of een uh, bijstandsmoeder uit, uh, uit de Bijlmer in de Kamer. Laat staan ja. dat zo iemand ooit in de buurt van het kabinet zou kunnen komen. Maar ook geen hoogopgeleide Turk of Marokkaan ook of niet. Algerijn of noem eens een dwarsstraat. Nee, maar goed, wat, wat, wat vindt nou, u? Nou, dat dat, dat zou moeten... Nee, maar goed, hoe, hoe zou je dat moeten doen? Want iemand moet natuurlijk ook over een bepaalde bestuurlijke ervaringen beschikken. Maar ja, zit je dan altijd in, in een bepaalde groep van de bevolking? Nou ja, kijk, kijk, opleiding, daar ben ik sowieso niet zo enorm van onder de indruk. Ik ben wel okay. onder de indruk van of iemand iets kan, of die een bepaald niveau heeft... of die een bepaald abstractie- en intelligentieniveau heeft. Maar opleiding sek zou voor mij geen uh, onderscheidend criterium zijn. Dus zo'n ministersploeg zou wel meer een afspiegeling moeten zijn... van de samenleving dan het ja. meestal tot op heden is? Ja, en dat moet je dan niet doen om een signaal te geven van... Uh, we, we nemen iemand die eigenlijk niet geschikt is, maar die benoemen we maar. Dan moet je gewoon echt zoeken naar de best en de brightest binnen die groepen. En die zijn er wel degelijk, hè? Uh, dus, dus oh nee, die allochtonen, nou, mogen we bijna niet meer zeggen... maar goed, in die hoek. In Nederland met, wel. Wat? In, in Nederland, Nederland mag het wel. Ja, nee. maar goed. Ja. Ze zijn redelijk onzichtbaar, hè? René de Ham als presi Marokkaanse president-commissaris bij Ahold. Die man heeft jarenlang het ene grootste bedrijf ter wereld geleid, ExxonMobil. Mensen als Ila Kazem, jarenlang organisatieadviseur. Uh, nou, uh, Sadiq Hachoui, uh, jarenlang uh, voorzitter van Forum, very well connected. Uh, dus is een iemand die zowel de specialistische kennis heeft... maar ook weet hoe het in het bedrijfsleven gaat... en een groot netwerk heeft op basis waarvan hij dingen gedaan krijgt. Dat soort uh, smaken zou ik toch serieus overwegen in het totale palet. Er worden in Den de Haag ontzettend veel weddenschappen afgesloten. Wanneer is het nieuwe kabinet? En staat het op de trappen met dan nog wel de koningin? Dat hebben we gehandhaafd, geloof ik. Hè? Ja. Dat mag nog. Uh, wanneer uh, zijn ze klaar? Nou, volgens mij gaan ze het grondig doen. Maar ik heb, eh, zoals jullie net zelf al suggereerden... het gevoel dat ze eh, behoorlijke maatjes zijn op dit moment... om het huiselijk te zeggen. Dus ik denk dat we over een week of drie, vier... Best naar het eind zouden kunnen zijn. Wauw, dat zou een record zijn. Wij weet het niet. Okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, we spraken met uh, Rolf Knechtmans van de Fruit Cherry Executive Search... over de kansen van een nieuw kabinet... en hoe de opponenten van eergisteren... vandaag vriendelijk met elkaar aan tafel zitten. Kinderdagverblijven beginnen de bezuinigingen goed te voelen. Maar liefst 52 opvanglocaties hebben dit jaar de deuren moeten sluiten. Tegenover 7 in het vorige jaar. Ouders kunnen door de korting op de kinderopvangtoeslag... die met ingang van dit jaar is doorgevoerd... de rekening van de crash soms nauwelijks meer betalen... en zien om naar alternatieven. Steeds vaker wordt een beroep op de gratis opa's en oma's gedaan. Bij dit nieuws komt een artikel in de Volkshand van gisteren... waarin een aantal crashes stelt dat er door de ouders... met de toeslag wordt gesjoemeld. Ze zouden die opmaken aan luxe reisjes en de rekening bij het kinderdagverblijf laten oplopen. Giel Jelisma is voorzitter van de Belangenvereniging... Ouders in kinderopvang- en peuterspeelzalen, kortweg boink genoemd. Maar hij gelooft daar niks van, geloof ik, hè? Goedemorgen. Nou, ik geloof ongetwijfeld dat er veel ouders... Uh, inmiddels 10, 15 procent meer van hun nette inkomen uitgeven aan kinderopvang... en dan ja. andere afwegingen maken. Ja. Het zal ook ongetwijfeld zijn uh, dat er af en toe gefraudeerd wordt... Maar de volkskant aan. zegt 7,5 tot 10 procent van de ouders heeft een schuld. Nou, dat zijn cijfers die ik niet terug kan vinden. Ik heb uh, natuurlijk ook een rondje gebeld. Ja. Ik loop wat langer in de kinderopvang rond. En uh, het zal ongetwijfeld zo zijn dat er uh, een andere betalingsmoraal is. Hè, dat het langer duurt voordat mensen rekenen. Maar de problemen waarover in de wordt gesproken... daar spraken we al over tien jaar geleden... toen het ging over de toeslag die bij mensen terecht kwam, die als het ware met die toeslag meer geld kregen dan ze als inkomen hadden. En toen is er al nagedacht hoe we dat probleem zouden kunnen indammen. Dus ik moet nogal lachen als ik tien jaar later op de voorkant van de volkskant zie... dat dat nu opeens een probleem is. Maar goed, uh, komt dat inderdaad doordat die ouders de voorkeur geven... aan een reisje naar Parijs of een uh, borstvergroting? Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat proberen. Maar op het moment dat je natuurlijk een goede debiteurenbeleid uh, voert... en we bijna één, twee maanden gewoon hard aan de bel trekt... Dan is er natuurlijk helemaal geen sprake van. Nou ja, uh, ik begreep dus uit de Volkskrant... dat ze uh, voordat ze in de kladden gegrepen worden... naar een andere quiz en dan weer naar een andere. En dat ze dus soms uh, vorderingen van 1000 euro's hebben uitstaan. allemaal. Nou, beter. ik zag op een gegeven moment het bedrag van 12.000 euro staan. Ja. Dan heb je ongeveer een jaar niet betaald. Dat vind ik erg knap. Bovendien, als je weggaat en je komt bij een nieuwe kinderdagverblijf... dan moet je daar natuurlijk meteen de rekening betalen. Kijk, er zit op het moment dat je kinderen op van toeslag aanvraagt... daar gaan een aantal weken overheen. Dus met andere woorden, je gaat gebruik maken en die Belastingdienst keert pas uit na acht of tien weken. Nou, in theorie zou je natuurlijk gebruik kunnen maken en vervolgens niet kunnen betalen. Wat men vergeet is dat de Belastingdienst zelf ook niet de makkelijkste is. Die is uh, bepaald uh, heel stevig in het terugvorderen van geld... wat voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt. En uh, wat ik ook graag in het artikel had willen lezen... is ouders die hun geld kwijt zijn omdat uh, kinderdagverblijven er rare dingen mee doen. Dat had de balans in het artikel in ieder geval een beetje hersteld. Hoezo? Wat nou ja, recent zijn ding. bijvoorbeeld twee grote uh, gastouderbureau failliet gegaan. De Belastingdienst, dat wordt ook vergeten in het artikel... betaalt voor een deel vooruit... Ja. Dus met andere woorden, uh, je hebt al betaald voor een paar maanden, althans de Belastingdienst heeft dat namens jou op de rekening van het, uh, van uh, in dit geval die gastoudebureau's gestort. Gastoudebureau gaat. Uh uh, heel strategisch, hoewel ik begreep van de curator dat het puur toeval was... net na het storten van het geld door het Rijk gaat failliet. En Is ouders kunnen fluiten naar hun geld. En op dat moment uh, uh, zegt de Belastingdienst... Ja, sorry, u heeft de beschikking, u heeft de brief gekregen... waarin ja. staat u het geld krijgt, we gaan het bij u terughalen. Want, even voor de goede orde... Uh, de je krijgt geld terug van de belasting voor de kinderopvang. Hè? Ja. En dat, dat krijg je in eerste instantie zelf, maar dat kun je ook regelrecht op de rekening van het kinderdagverblijf. Wij vinden het storten. heel als dat. Je kan, je kan kiezen. Een, je kan een vrije keus maken. En het is natuurlijk ook zo dat automatische overschrijving... laten we wel wezen, iedereen weet op dit moment... dat als je bepaalde diensten afneemt... en je maakt geen gebruik van automatische overschrijving... dan heeft dat vaak gewoon, in die zin, kost het meer. Wij hebben gezien dat kinderdagverblijf in grote steden... die bijvoorbeeld in wijken zitten uh, waarbij mensen vaak een laag inkomen hebben... en dan heel veel toeslag, dat daar een heel goed systeem van ontwikkeld heeft en, uh, is. En ik heb natuurlijk ook met dat soort instellingen gebeld... en zeg van, hey, kent u dat nou? En uh, op het moment dat je natuurlijk een slecht debiteurenbeleid voert... bijvoorbeeld omdat je het de afgelopen jaren erg mee hebt gehad als kinderopvang... en uh, aan je bedrijfsvoering minder aandacht hebt besteed... omdat je misschien heel snel groeide... Of omdat het niet nodig was, omdat er toch al wachtlijsten waren. en het tij keert om. en dat zie je natuurlijk ook in andere bedrijfstakken. ja, dan wil het wel eens zo zijn uh, dat dingen verkeerd gaan. Ja, en is dat zal... veel gebeurd? Mismanagement, slecht, slecht geleide kinderdagverblijven. waardoor. nou ja, we hebben, natuurlijk, we, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld rondom het, uh, de zaak in Amsterdam gezien. dat er natuurlijk uh, uh, kinderdagverblijven zijn die heel slecht geleid worden. Maar het was op een ander vlak natuurlijk dus. nee, nee, Nee, dat is niet waar. want ik stel dat als je een kinderdagverblijf heel slecht leidt. en er zijn voortdurend te weinig mensen. dan, dan krijgen je dit, soort dit soort mensen ja. krijgen natuurlijk de gelegenheid. Dat is helaas onbestraft gebleven, tot mijn grote ergernis. Maar, uh, maar dat waar is doelt wel... u nu eigenlijk op? Ik doel erop dat op het moment dat je natuurlijk een slecht personeelsbeleid voert... te vaak mensen alleen op groepen laat staan... dan komt de veiligheid natuurlijk in het geding. Ja, maar u doelt het op een speciaal geval? Ik bedoel natuurlijk op het Hof naar Amsterdam. Ja. Nee, omdat u zei dat het is onbestraft gebleven is. Ja, ik, omdat geef... de wet zegt. Kijk, maar we hebben het, in Nederland. Het is dan niet onbestraft gebleven? Nee, nee. Maar daar vlak... was ik even in de war. Nou, ik zal u dat toch even heel snel uitleggen. We hebben in de wet gezegd: luister, we gaan als overheid trekken ons terug van die kinderopvang. We maken de houder verantwoordelijk voor een veilige en vertrouwde omgeving. Als aantoonbaar dat niet gebeurt. Ik zeg helemaal niet dat die man geweten heeft wat er voor is gebeurd. Het gaat he? om die directeur. Dan moet je zeggen: van is... moet u, okay. u heeft niet gedaan wat in de wet staat. En op basis daarvan gaan wij als OM u vervolgen. Goed, maar goed, dat, en u vindt dat had, dat had moeten gebeuren. Maar goed, dat is natuurlijk een andre, andre, ander punt. punt. Want het gaat hier over het feit dat de, de, de Volksland een enorm verhaal maakt. Zegt, van, nou, ja. dit is gewoon eigenlijk gewoon heel erg. En ze komen ook met een rijtje mensen uit die kinderopvang... die dat verhaal van die wanbetalingen beamen. De Estro Groep heeft in drie probleemgebieden in de Randstad loketten geopend... om ouders te helpen bij een goede betaalmoraal. Dan denk je, ja, er zal toch wel iets aan de hand zijn. De Estro Groep is de grootste aanbieder van kinderopvang. En ik denk dat het op zich verstandig is... Dat als in je in buurten zit waarbij je je zorgen erover maakt... dat je dan op geen gegeven moment, uh, net als andere bedrijven dat doet... een beleid voert waarbij je in ieder geval zorgt... dat die debiteurengroep zo klein mogelijk blijft. Nou, denk ik dat Esther over het algemeen niet in de slechtste wijken zit. Maar dat is inspelen op een situatie en daar is natuurlijk ook niks mis mee. Kijk, laat het duidelijk zijn, natuurlijk moet je rekening betalen. Ja, maar natuurlijk je gaat moet niet, niet van niks uh, ouders helpen bij een goede betaalmoraal... als het allemaal voor vl vlotjes loopt, natuurlijk. Nou, kijk... Uh, uh, ik heb uh, me niet in die zaak verdiept. Ik denk dat betaalmoraals heb ik dat gekregen. Uh, een jaar geleden was er sprake van 1 tot 2% niet betaalde rekeningen. Hm. Dat is een cijfer wat wij kennen uit bepaalde bronnen. En dat een branche... He, in problemen komt op het moment natuurlijk dat uh, de, de groep die de rekening moet betalen... daarvoor veel minder geld heeft. Dat mag geen nieuws. Dat zagen we ook aankomen. He, we zien die, die, die bezuiniging een hele tijd van tevoren hier aankomen. Maar ik vind het een bizar beeld om te doen alsof uh, kinderopvang in de problemen komt... omdat mensen van alles met het geld doen. Dat was in de gastouderopvang een tijdje het geval. Dat had die overheid aan zichzelf te danken. Die echt de sluis had opengezet. Maar in de gewone kinderopvang, de buitenschotse opvang... en nu ook in de gastouderopvang is de betalingsmoraal nog steeds heel redelijk. Vindt u het een goed idee om sowieso die kinderen. Opvangtoeslag altijd regelrecht naar de belastingdiensten over te laten maken? Dan moet je er een baasvoorziening van maken... en dan moet je ophouden met de roepen dat het een markt is. Stel, u wordt in het nieuwe kabinet de persoon belast... met onder andere kinderopvang. Wat is uw eerste maatregel? Mijn eerste maatregel is dat ik een aantal kwaliteitscriteria... dat ik terugbreng en dat ik ze vervolgens... allemaal wel voor 100% handhaaf. In, in werking stel? In aantal. Dus als er 100 regels zijn waarop gecontroleerd wordt... dan wil ik die met alle plezier terugbrengen door 50. Alleen dan gaan we heel on-Nederlands... gaan we ze wel gewoon handhaven en straffen. Uh, ik vind ook dat je uh, uh, gemeenten, zolang je die verantwoordelijk houdt uh, voor het beleid... dat je die mogelijkheid moet geven om veel sneller toe te slaan. Hè, ik vind het een heel gezond idee, net als in Amsterdam. Dat is horeca niet deugd dat je het binnen 24 uur dichttippert. Dat helpt. Hartelijk dank. U hoorde Gjalt Jellesma van Boinkt. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang- en Peuterspeelzalen. En, en ja, dat ging dus over het zware weer, waarin de kinderopvang op dit moment verkeert, en ook een beetje een nuancering van het artikel in de Volkskrant gisteren. Dank u wel voor de komst. Ja, Tot zometeen. De kies heeft gesproken, we gaan voor links of we gaan voor rechts. Straks in Troskamerbreed: de politieke stand ja. van het land. Met nieuwe relaties. Het gaat ook niets over verliefdheden. En nieuwe coalities. Ik en dan wil een nieuws doen. geven, dat komt in de regering van VVD en P vandaag. Nee. Natuurlijk komt die dan niet. Luister, straks, van 11 tot 12. Troskamerbreed. En verdorie, zijn we naar het midden veroordeeld. Radio 1, het nieuws van alle kanten.